1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ongewenst gedrag op mbo-scholen neemt weer toe, blijkt uit onderzoek. Jarenlang was het juist goed gesteld met de sociale veiligheid... onder studenten in het mbo. Maar nu blijkt dat er weer meer ongewenst gedrag wordt ervaren. Het komt niet alleen door pesten en seksueel geweld... maar ook door toenemend wapenbezit, diefstal, vernieling en drugsgebruik. Bij overstroming op Mallorca zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten zijn er ook gewonden en wordt nog een aantal mensen vermist. Sinds maandag heeft het hard geregend op het Spaanse eiland en er wordt nog meer verwacht. Door de modderstromen worden auto's meegesleurd en zitten er mensen vast op het dak van hun huis.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 De Belgische politie heeft invallen gedaan bij onder meer de topclubs Anderlecht en Club Brugge. Gebeurde in een onderzoek naar financiële fraude, witwassen en matchfixing in het seizoen 2017-2018. De zaak zou te maken hebben met het netwerk van twee spelers-makelaars in België. Beiden zijn aangehouden voor verhoor. De explosieve opruimingsdienst heeft een mogelijk explosief aan de voordeur van een café in Zwolle verwijderd. Mogelijk gaat het om een granaat, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Het voorwerp werd vanochtend ontdekt door een voetganger. De straat werd afgezet en een wadehuis aan de overkant van het café werd ontruimd. Inmiddels is de straat weer vrijgegeven. Het weer zonnig en vrij warm vanmiddag met 21 tot 24 graden. Morgenochtend mogelijk in het zuiden een buitje. Smiddag zijn er overal zonnige perioden bij opnieuw maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ja, en daar gaan we weer. Mijn gast van vandaag is in 1933 geboren in Purworejo in Indonesië. Na het lyceum en na drie jaar aan de seni Rupa Kunstacademie uh, gestudeerd hebben in Bandung... kwam hij in 1956 naar Nederland om verder te uh, studeren. Al snel kwam hij bij toonderstudio's terecht waar hij strip tekende en sinds circa 1971 werkt hij fulltime als freelance illustrator... en meestal uh, doet hij de kinderboeken. En de bekendste daarvan is Arman en Ilva. Mijn gast van vandaag is de bekende illustrator en ver ver verhalenverteller... Thee chong King. Goedemiddag. Hallo. Hoe is het? Ja, goed hoor. Lekker zon. Lekker de zon, hè? Dat ben jij wel gewend natuurlijk, hè? Uh, King, eh... Uh... Even eventjes, uh, ik ben benieuwd. Waarvoor voornamelijk de kinderboeken die jij illustreert? Uh, ja, weet je? Uh, nou ja, ik zie mezelf geen romans illustreren. En het is ook niet speciaal kinderen dat ik wil, maar het is het fantasie uh, uh, gedeelte. Het fantasie aspect, dat vind ik erg leuk om te illustreren. Ik vind uh, bijvoorbeeld uh, Griekse mythen en zagen ook erg leuk. Oké. Okay. En sprookjes dus. Ja, want jij doet heel veel verschillende dingen, hè? Hè? Jij doet toch ook heel veel verschillende dingen. Want ik zag zelfs in jouw uh, uh, hele oeuvre... Uh, met Frank Groothoff van, van Sesamstraat, toch? Uh, ja, maar ook dat zijn nog. opera's, verhalen, En die zijn ook een beetje sprookjesachtig. Een opera, ja, is natuurlijk echt een uh, heel verhaal, natuurlijk. Ja, ja, precies, ja. Ik ben benieuwd, hè? want, want eh, als je zoveel verschillende dingen, eh, verhalen en boeken illustreert, hoe ontstaat nou zo'n verhaal? Uh, een verhaal, je bedoelt je het zelf verzinnen. Ja, bijvoorbeeld, want, want je bent zelf ook auteur. Nou, uh, dat, ik, ik was. Uh, mijn eerste eigen gemaakte boek, dat is De Waar Taart? En dat is eigenlijk een beetje per ongeluk hoor. Want het was bedoeld voor een serie van Vos en Haas. Ja. Maar dat lukte niet. En toen uh, heb ik er zelf een verhaal van gemaakt. En toen heb ik volgens een haas veranderd in twee honden. Ja, beetje... En toen het klaar was, toen dacht ik... Nou, die, die uitgever zou beslist niet willen nemen zoiets. Want... Ja, ze kennen mij niet als, als boeken schrijven, als verhalen schrijver. Nee. Maar ja, het werd toch een succes. Ja, want je hebt aardig uh, aan de weg getimmerd. Uh, de, hoeveel boeken heb jij nou uh, geïllustreerd? Oeh... Ik denk 400 of zo. 400, 400 boeken <laughs> Je bent heel productief. <laughs> nou, ik ben ook heel lang bezig, hoor. Ja, dat is waar, want, want uh, met alle respect... je bent niet een van de jongsten meer, hè? Nee, daarom. daarom. Ja. En je bent nog elke dag uh, bezig? Ja, hoor. Ja. Dat is heel, heel netjes om te doen. Uh, ik, ik ben jou laatst uh, tegengekomen. En dat was uh, eigenlijk ook een beetje naar aanleiding van de Leonardo-tentoonstelling uh, van het Tijlers Museum. Want daar, en dat is totaal anders, heb je ook illustraties gemaakt. Ja, ja. Ja, weet je hoe dat kwam? Uh, fotograaf Fjodor Buys, die was hier. Ja. En die zei tegen mij, nou waarom doen wij niet mee? Waarom gaan wij niet iets insturen? En toen zou ik eigenlijk uh, het laatste avondmaal... Ja. Tekenen, ja, ja. Daarmee grappen uithalen. <laughs> maar eigenlijk is uh, de, ten, uh, de tentoonstelling tentoonstellingen Tijlers dus zijn tekeningen. Ja. Dus was de vitrious man is toen meer op de plaats. Dus dan heb ik dat gekozen. Het is inderdaad iets heel anders. Ja, en ik heb, ik heb de tekeningen gezien en die waren wel prachtig, moet ik zeggen hoor. Ja, eigenlijk moet ik een verhaal krijgen. Anders ben ik een beetje, een beetje hulpeloos. Oké. Okay. Maar hier had ik de Vituvius, mijn man als voorbeeld. Dus dat ging een beetje vanzelf. Oké. Okay. Ja. Nou, dat heb je ja. mooi gedaan. Ik, ik uh, ben ook benieuwd. Want uh, je bent nog steeds heel erg actief. Maar uh, waar ben je nu mee bezig? Met wat voor werk nou, ben je nu heb bezig? Ik is een, een sprookjesboek weer afge, afgegeven. Die is nu net in de winkel. Nou, dat is toevallig. Het derde sprookjesboek. Want... Uh, en weet je wat het is? Dat het is, het komt bij God maar uit. En die, die geeft mij helemaal de vrije handen. Dat is echt geweldig hoor. Ik heb een cover gemaakt dat heel donker is. En mm -hmm. bijna elke andere uitgever die, die begint te piepen. En die <laughs> zegt, oh dat willen kinderen niet, dat verkoopt niet enzovoort enzovoort. God maar, denkt daar helemaal niet aan. Als hij het mooi vindt, dan doen ze het gewoon... Dus het was erg prettig dat ik alles kon doen wat ik wou. Nou, dat, dat is uh, mooi te, te horen. Maar waar, ja. waar is het dan verkrijgbaar? Uh, gewoon, in alle winkels. Alle in boekwinkels alle boekwinkels kunnen we gewoon... Boekjes. En hoe heet het boek? Uh, sprookjes van overal. Sprookjes, sprookjes van, overal. van overal. Het is het derde. Nou, uh, wij, wij gaan uh, hardlopen, uh, om, want ik ben wel erg benieuwd naar deze illustraties. <laughs> Weet je, uh, mijn, mijn kleinzoon, Tobias, die was vier of vijf. Uh -huh. En die werd heel graag voorgelezen. En dat deed ik heel veel. Maar als ik een sprookje voorlas, dan ging je allerlei andere dingen doen. En toen dacht ik, oh, dat is te ingewikkeld. Of de, de woorden zijn te moeilijk. Toen heb ik uh, woorden weggelaten, hele uh -huh. zinnen weggelaten. En toen dacht ik, waarom ik niet zelf het verhaal voor hem, speciaal voor Tobias, dat, ze dat hij het dat wel leuk vindt. En heel toevallig belde God maar op. En die zei, nou, we zijn van plan om een boek uit te geven met klassieke sprookjes. Wil jij dat illustreren? En zeggen ja, graag, maar ik heb het zelf ook geschreven. <laughs> zo kwam het dat zijn. Nou, het komt allemaal bij toeval uh, allemaal zo uh, te pas. Ik zie dat uh, de vijf minuten alweer uh, bijna uh, voorbij zijn. Of uh, die, die zijn eigenlijk al uh, voorbij. Ik vond het een ongelooflijk leuk verhaal voor jou uh, om, om te horen uh, hoe dat nou ontstaat en, en waar jij uh, mee bezig bent. Uh, ook uh, met uh, de Leonardo-tentoonstelling uh, in het achterhoofd. Ik wil je hartelijk bedanken voor jouw verhaal in, in deze vijf minuten. En uh, ik, we gaan uh, jouw boek uh, in de gaten houden. <laughs> doe dat. Hé, <Hey>, dankjewel. veel succes. <laughs> hey, dankjewel, fijn, succes, hè? Dankjewel, fijn uh, dat je in de, uh, de uitzending wilde komen. Okay. Dankjewel. Tot ziens. Zonder dat het afgebroken moest worden. Ik vond het zo'n lekker nummer. Ik, denk, ik, ik, ik gooi het er nog een keer in plaats. Oh, lekker doen. Lekker, helemaal compleet. Sea Level. En het heet That's Your Secret. Want hier kunnen dingen die ergens anders niet kunnen. Oh ja, hier kan alles. Ja, nou. En nu gaat Ron zijn geheimtje onthullen, dames en heren. Want... Wat? Ja, jouw artiest <laughs> in het licht, hè? Oh ja. Ja, ja. Dat is nog uh, geheel en al uh, geheim. Ja, dat, dat Wat is het geheim. we gaan. Uh, nou, daar komt hij hoor. Artiest in het Licht. van de band Van Halen. Natuurlijk met onze Nederlandse jongetje, broertjes Van Halen erin. Ja. Ja. En David Lee Rod, wordt vandaag 64 jaar. Zo. Dat zijn het al een beetje de oude knakkers die het nog steeds doen, hè? Ja, precies. Maar ja Je ja, houdt toch? het langst vol, die hebben conditie. Ja, en die hebben de ervaring. En de ervaring. Ja, dat is belangrijk. Hey, we gaan snel naar de cultuur, want... We hebben nog wel wat, hè? ja. Ja, want we gaan snel door eventjes, want zo dit komt het nieuws al. Oeh, het Patronaat. The Works is een Amsterdamse rock'n'roll band... die qua stijl de stevige protopunk van de Dictators en de stoeltjes aan het werk zet... met dansbare hoeks van bijvoorbeeld de Ramones. Beachcoma uit Rotterdam en deels IJsland is een energieke garage rockband... die een vuige punk- en rock'n'roll groove samenvoegen. Ze staan beide op het punt om met een nieuwe plaat te komen en zullen uh, vanavond, want daar praten we over... vanavond ongetwijfeld nieuwe nummers ten gehore brengen in het patronaat. En dat begint vanavond om half acht. Dus na deze uitzending die richting uit. Dan wat anders, de pletterij aan de Lange Herenvest in Haarlem. Daar speelt Dick, uh, Dirk Serries, uh, want die werd pas geleden 50 jaar... en dat wordt gevierd met een Tonus Performance... Tonus ontstond eigenlijk als een ensemble tijdens de voorbereiding van de Dirk Series Jazz uh, Case Residentie in 2017, waarvoor hij een sextet bij elkaar bracht om een compositie te maken rondom een van de uh, Martina Verhoeven's pianomotieven. Voor dit concert in de pletterij speelt het Tonus-ensemble twee vrije improvisatiestukken gebaseerd op de grafische score van Dick Series. Nou, vanavond om half negen in de pletterij. Dan heel iets anders, of nou ja, ja wel iets anders... Uh, 14 oktober om drie uur middags in de Rooms-Katholieke Kerk... onze lieve vrouwen onbevlekt ontvangen, wat een naam in Overveen. Kamerkoor Dolce Memoir, onder leiding van Felix de van den Homberg geeft op 14 oktober een bijzonder concert met oude Maria Liederen... afkomstig van het vermaarde Eton College in Engeland. Dat is ook wel uh, aardig om mee te maken... Nou, tenslotte voor dit blokje stuur ik iedereen naar de gevangenis. U kunt vast gaan, uh, ga niet lang start, u gaat naar de koepelgevangenis. Uh, naar een concert van Pieter Nel, het is een unplug-concert. Uh, deze avontuurlijke Nashville girl uit Amsterdam verlegt de grenzen van het genre op een onverwachte manier. Natuurlijk speelt Pieter Nel gitaar, maar ze geeft haar eigen draai aan de geliefde sound uit Music City. Haar zang en melodische stijl laten invloeden horen... van namen als First Aid Kit, Douwe Bob en Bonnie Raid. Piet NL brengt intieme, akoestische, maar ook up-tempo songs... waarin groei, liefde en avontuur centraal staat. Zondag 14 oktober om half vijf en dat duurt ongeveer tot zes uur. Dat was het? Nou ja, wil je er nog eentje? Nee, doe maar niet. Ik draai okay. even een plaatje. Is goed. ook weer 30 jaar geleden dat dit ontstond. Traveling Wilburys. Leuk.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 De kinderen werden opgevangen in een naastgelegen zaal... en inmiddels is het lek gedicht en de omgeving weer vrijgegeven. Het lek was bij de school aan de Sportparklaan. Hoe het ontstond is nog onduidelijk. En dan weer alweer het laatste bericht. Een man is dinsdagochtend gewond geraakt... nadat hij op zijn fiets werd aangereden door een Porsche in de Haarlemse Waardepolder. Rond kwart over tien kwamen de auto en de fietser in botsing... in de bocht van de Weg richting de Kupersweg. De fietser kwam vervolgens lelijk ten val...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 Normaal hoort het in deze tijd van het jaar ongeveer 16 graden zijn... en dat is nog een groot verschil. Vanavond en de komende nacht is het helder en droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen starten we met volop zon. Geleidelijk verschijnen er wolkenvelden... en rond het middaguur is er kans op een bui. Morgenmiddag komt de zon weer tevoorschijn...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 En later op de dag is er kans op buigen regen. De temperatuur is met 19 of 20 graden ook wat lager. En tot zover het weer. You love me, I'd be a billionaire If I walked a mile for every time you meant the words I'd still be right here You gave me all that I could want But not a penny for my thoughts I had to see your face when the penny dropped And I want you to know right now That I don't want to I want to go right now today yeah. Who wants to be a billionaire? You wake up with diamonds in your hair I go by everyone that you meet The world is falling at your feet I ask you, who wants to be a billionaire? Not me, baby Attack. Wanna feel my conscience? Know it, I don't have no monkey on my back. I to know right now that. If I had a dollar for every time you said you love me... I'd be a billionaire. Nou, een billionaire, no. dat wil ik ook wel. Ja, ik worden, ja. Worden, ja. <laughs> ja, worden. Lisa Stansfield van haar nieuwe album. Oh. Ja. Dieper. Uh, Dieper. Oké. Okay. Yes. Nou, dat, uh, ja, ja, dat vind ik wel leuk af en toe. Nou, toen. dat is toch goed. Een beetje een e guilty pleasure. Ja, dat, is, uh, dat is gewoon uh, jouw keuze, dus ja, dat mag. Dat mag. Ja, wij zijn democratisch hier. Uh, echt waar? Ja. Oh, dat uh, ga ik onthouden. Mag ik dat even <svind> zwart of wit? Goed, we gaan uh, <g killers> gezien het liedje op de achtergrond... het nummer snel door naar het Veerkwartier... aan de Hofmanweg in Haarlem. Groef. En dat is het eigenlijk het enige waar het om draait bij Pepijn Spijkerman. Alles binnen de lijnen van een popsong. Maar de groove staat centraal. Hij heeft in het voorprogramma van Tim Knol en Douwe Bob gestaan. Dus hij heeft de nodige meters gemaakt in de muziekwereld. Met zijn volle pop, die dus ook eens groove en catchy is... komt hij in het veerkwartier van zondag 14 oktober een mooie herfstmiddag maken... Zondag 14 oktober dus, en dat begint om uh, 4 uur smiddags. Uh, waar zijn we nog niet geweest? In de filharmonie. Want daar komt namelijk Herman van Veen. En uh, hij is eigenlijk aan alles kunnen. Hij speelt viool, zingt, schrijft, componeert, schildert... en is de geestelijke vader van de wereldberoemde eend Alfred Jodokers Kwak. Van zijn hand verschenen tot op heden 183 cd's, 26 dvd's en een tachtigtal boeken... Geen Nederlandse artiest wordt zo gevierd in de internationale theaters... als deze duivelskunstenaar. En die is dus woensdag te zien vanavond en morgenavond... in de Philharmonie en het begint om kwart over acht. We blijven in Haarlem bij de Stad Schouwburg. Daar gaan we heen, daar speelt Alex Klaassen. En hij is een showpony. Altijd strak in de vlechten, glad gekampt en de hoeven gelakt. Salinero is er niks bij... Showponies is een veelgoed revue met een staartje. Een pop-up spektakelshow over de tol van de roem. Vanavond al om kwart over acht in de Stadsschouwburg in Haarlem. Uh, nog eentje? Ja, de toneelschuur in Haarlem dan donderdag 11 oktober om half acht avonds. Na drie jaar succes op het festival De Parade... komt Zoutmuts naar de theaterzalen. Kuikens van Beton is een komisch muziekspektakel waarin de absurdistische scènes elkaar in moordentempo opvolgen. Van een retenstrakke funk-rockband... transformeren de vijf jonge mannen op het podium moeiteloos... naar de veroorzakers van de droogcomische deurscène... gevolgd door een maffiaslak. Een ridder zonder bereik, iemand die een AA-batterij nodig heeft... op een begrafenis en een mannetje van metaal. Nou, Daar kunt u waarschijnlijk nu nog geen chocolade van maken... maar als u erheen gaat donderdag 11 oktober om half acht in de toneelschuur... Dan vast wel. met Sorry, Suzanne, nog uit de tijd van de Korte Liedjes, zal ik maar zeggen. Ja, heel kort. Ja, ja, ja, maar ja dat was in de 60's zo. Ja, inderdaad. We ja. moesten het allemaal op een singeltje passen en dat was nooit langer dan drie of vier minuten. Nee. Tot de Beatles kwamen met Hey Jude met 6 minuten 58. No. <laughs> maar vertel, je hebt toch cultuur voor ons. Ja, want we gaan nog even naar Velsen toe. Dinsdag 16 oktober, dus je heeft nog heel even de tijd, om kwart over acht. Uh, Anne Wil Blankers uh, die speelt met Edwin Jonker in de hartverwarmde Broadway hit Driving Miss Daisy. Even kort in het verhaal. Wanneer de 72-jarige Joodse weduwe Daisy Wertan haar auto tot los losrijdt, besluit haar zoon een chauffeur in te huren. Maar Miss Daisy zit absoluut niet te wachten op iemand die niet alleen van geloof en afkomst anders is, maar ook van, uh, ook van huidskleur. Nou, dat wordt natuurlijk een hele aparte. Uh voorstelling dinsdag 16 oktober in de Stad Schouwburg in Velsen. We hebben nog niet het zaadje gehad... want daar speelt een virtueuze barokmuziek uit Londen. Vrijdag 12 oktober om uh, 8 uur... blokfluitiste Isabel van en de luitist en teorbe-speler Giulio Curici... ik zal het waarschijnlijk niet goed uitspreken, maar hij zet wel presenteren op vrijdag 12 oktober om 8 uur hun nieuwe cd... met werken van uh, par Ferracini, uh, Hendel en Castrucci. Virtueuze uh, componisten die met name in Londen van de 18e eeuw grote furoren maakten. Uh, laatst hadden we een gast in de studio, dat was Hakim. En uh, daar gaan we even aandacht aan besteden aan Circus Hakim. In oktober gaat bij Circus Hakim de nieuwe theater maandprogrammering echt van start. Belangrijke vaste waarden, iedere eerste zondag een open bak... voor wie of zijn of haar kunst op de bühne wil vertonen. Iedere tweede donderdag open MIC, een Comedy Night... georganiseerd door Comedy Incorporated. En iedere derde zondag Peuter en kleutertheater. Nou, ga zeker kijken bij Circus Hakim aan de Korte Versprongweg in Haarlem. Dan nog even naar het Kennemer Theater in Beverwijk. Zaterdag 13 oktober, Marcel de Groot. Ja, nieuwe liedjes, stokoude liedjes, een verhaal en anekdotes. Na de lovend ontvangende voorstelling Held... en een nominatie voor de prestigieuze Annie M.G. Schmiedsprijs... gaat Marcel de Groot door. Nieuwe liedjes, oudere liedjes en stokoude liedjes. Uh, Kennemer Theater Beverwijk. En als allerlaatste gaan we nog even naar Theater Elswoud in Overveen... Uh, een prachtige interactieve beeldvertelling van Wijnand Stomp. 14 oktober om 10 uur s ochtends is dat al. Ja, is dat al. Kids Wijnand Stomp wekt elk verhaal op unieke interactieve wijze tot leven. Dit keer is hij in het prentenboek uh, ijsbeer in de tropen gedoken. Nou, dat wil je niet missen met de kleintjes. Uh, 14 oktober om 10 uur s ochtends. You're Is er natuurlijk Tegenwoordig helemaal op de jazz tour. Hè? Helemaal op de swing tour. Nou, nou, van Terwijl, kelties naar, naar uh, jazz. Uh, ja, kelties nou, ja, uh, uh, naja, Eerse rock gewoon. Ja, nou, rock, rock. Dem, uh, daar begon hij mee. Gloria, ja. and here comes the night. And uh, Friday's Child. En uh, nog veel meer van dat soort mooie dingen. Uh, it's all over now, baby blue. En dat uh, soort prachtige werkjes. I put the spell on hebben ze ook nog gedaan. En uh, nou, ja, daarna natuurlijk een tijdje solo. Met, uh, met Brown eyed Girl. En Moondance. Ja. Uh, trouwens, Moondance was wel aardig in die richting. Want dat was eigenlijk al een beetje uh, jazzy. Maar ook veel popsongs. En nu, de laatste tijd, is hij dus echt met jazz bezig. Zijn laatste album met uh, Joey Di Francesco op uh, Hamilton Orgel is echt de moeite waard om oh, aan te luisteren. die ga ik eens even luisteren. Hè? Die ga ik eens een keer luisteren. Moet je eens doen, want dat is een vreselijk lekker album. Oké. Okay. Hij is, is ook een uh, goede vriend van de Dulvertjes, hè? Ja, en, en daardoor is hij eigenlijk ook uh, weer met, met de jazz uh, verder gegaan. Waarschijnlijk wel. Ja, ja dat zal. Of <laughs> de deugels zijn door hem wel van spelen, dat kan natuurlijk ook. <laughs> maar... <laughs> Oké. Okay. Fan was er eerst. Ja. Maar, uh, de, nou ja, okay. maar dat laatste album van hem met uh, Hamilton... Is Joey D. Francesco. Dat is echt helemaal lekker en gek. Ik heb het zelfs op vinyl. Nou, dat is lekker hoor. Woehoe. Meteen uh, opzoeken. Hè? Ik ga meteen opzoeken. Ja, ga maar opzoeken. Dan zul je horen hoe lekker dat is. Mm. Heerlijk. Fan Morrison dus. Nou, wat krijgen we nu? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Ja, Robert Palmer. Oh... Sailing shoes. Liquor. Like lady in a turban and a cocaine tree. And she does a dance song. We gaan snel naar elkaar over. Er Sailing Shoes, Robert Palmer en I Living in the Past van Jethro Toll. En dat is de laatste voor vandaag. Ja. Ja. Nou, dat kan niet. Waarom niet? Nou, het gaat gewoon veel snel. Oh. Nou, de twee uur zitten er weer op. We nou. hebben de, de lunch weer. Nou ja, lunch. <laughs> Welke lunch? Welke lunch, ja. <laughs> uh, In ieder geval, het zit er weer op. En uh, ja, morgen is er natuurlijk wederom een zand voor lunch. Maar dan met Dolly. En uh, misschien nog iemand, maar dat weet ik niet. In ieder geval, uh, morgen met Dolly... En vanaf volgende week ook met Roy. Want uh, dat, uh, ja, dat ging vorige keer door de omstandigheden even mis. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat komt allemaal goed. Dus uh, we zijn er gewoon weer. Uh, vier dagen. En vrijdag waarschijnlijk weer. Ik weet nog niet of dat al begint. met sport. Maar nou. in ieder geval. Zandvoort luncht. Uh, Wij lunchen leeft. door. Wij lunchen door. Nou. Ik zou zeggen. Een fijne woensdag nog. En een fijne week verder. Tot en ik ziens. ben er weer. Aanstaande maandag. Tot da. ziens.